8 uur. De Radio 1 Sportzomer. De Boda Blekkenhorst en Herman van der Zand. Goedenavond, de mix van nieuws en sport gaat door op deze zender. We blikken terug op dag 6 van de Tour. En we zijn bij de afsluiting van het Politieke Jaar. Nu eerst het nieuws met Mark Visser.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 De burgerwacht die in Florida een zwarte tiener doodschoot... kan zijn proces in vrijheid afwachten. Het heeft een rechter in Florida bepaald... dat burgerwacht George Zimmerman een borg van 1 miljoen dollar had betaald. Hij schoot in februari de 17-jarige Traven Martin dood. Zimmerman is aangeklaagd voor doodslag. Hij zegt dat hij handelde uit noodweer. Maar veel zwarte Amerikanen zien de dood van Martin als een racistische moord.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 En dan dat weer. Wisselen bewolkt dus en verspreid over het land. toch nog pittige regen- en onweersbuien. En daarmee ook kans op hagel- en windstoten. Pas later vanavond neemt de buigheid af. Morgen dan opnieuw kans op buien. En het wordt met 22 graden iets minder warm. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl durft u het aan.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 Heeft de nieuwe Mexicaanse president zijn overwinning gekocht? De FIFA gaat aan de slag met de doellijntechnologie. Onze vrienden van de avond zijn oud-wielrenner Steven Rook, journaliste Hella Huuk en columnist Peter Middendorp. Maar eerst paardensport in Aken. Hier zijn Herman van der Zand en Aurora Bleckenoord. Het CHIO, Ed van de Band. Dag Deborah, goedenavond. We zijn hier om half acht begonnen met zo'n, let wel, 45.000 toeschouwers... in dit uh, Wimbledon van de paardensport met de landenwedstrijd. Die wordt over twee ronden verreden. Uh, teams van vier ruiters, de beste drie resultaten tellen per ronde. En voor Nederland hebben we inmiddels al twee ruiters in de piste gehad. Leon Thijssen met uh, Thijssen. Hij heeft overigens al bij de, dit is de vijfde wedstrijd in die serie... van de Nations Cup, uh, heeft al meegedaan in St. en in La Bolle had hij een dubbele foutloze ronde, wel de eerste ronde hier deed hij ook foutloos. En Mark Houtsager met zijn paard Sterrenhof Stamino... nog winnaar van de grote prijs van Rotterdam twee weken geleden. Die maakte één springfout dus geen slecht begin voor Nederland. Want het, er zijn toch wel wat fouten gemaakt ook door de zeven andere teams. Waar gaat het hier vanavond om? Natuurlijk ook om de prestigieuze 250.000 euro die er zijn. Maar ook om vast te stellen wie er voor Nederland naar Londen gaan. Want twee ruiters zijn min of meer zeker. Die nemen hier niet deel. Jur Frieling, Nederlands kampioen. En Gerko Schreuder. En uit het viertal dat hier rijdt, buiten de twee genoemde is er straks nog Harry Smolders en Michael van der Fleuten. Uit dat kwartet zullen er twee worden gekozen voor Londen. Ja, die zit erin. Die zit er dik en dik in. Dit is gewoon de tweede goal van Engeland. Maar de grensrechter, en dat is te zien in de herhaling, staat niet op één lijn. Staat niet op die achterlijn. En kan dus nooit gezien hebben dat deze bal van Leppert erin zit. Grotere kansen ga je niet krijgen. En hij gaat er niet in.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 Zet mij een pistool op het hoofd en ik zeg het is een doelpunt. Ja, wel over de lijn, maar geen treffer. Problemen zoals bij het EK van vorige maand en het WK van twee jaar terug... zijn binnenkort voorbij. Want de FIFA heeft besloten om doellijntechnologie in te voeren. Dat werd vanmiddag op een persconferentie in Zurich bekendgemaakt. Het uh, was besloten, na de eerste beslissing... om de twee bedrijven die een nieuwe fase van test the de tweede fase van test, uh, Godreif, uh, and um, oak eye these companies now have to produce to build a number of systems which any event organizer can use we fifa have decided to use the system at the club world cup next december in tokyo as if it is working aan de Conferences Cup 2013 en de World Cup 2014. Ja, praat erover verder met Arno Vermeulen, chef voetbal bij de NOS. Arno, een historische dag. Ja, de dinosaurus hebben bewogen. Dat uh, is toch opmerkelijk, eigenlijk, uh, dat er zo'n besluit gevallen is. Natuurlijk zat al uh, een aantal uh, maanden eraan, uh, eraan te komen. Maar oké, okay, de, de IFAP, dat was deze adviescommissie zeg maar, van de FIFA, heeft nu gezegd dat het er echt gaat komen. En bij de 2K voor clubteams in december uh, gaat het uh, van gang. En als het uh, goed gaat, laten we dat aannemen. Dan inderdaad bij de Confederation Cup, uh, de voorloper zeg maar, van het WK. En uiteindelijk dan gaat het vooral om natuurlijk 2014 in Brazilië op het wereldkampioenschap, dan moeten de grote fouten... die we gezien hebben in de afgelopen toernooien... moeten uitgebannen worden. Ja, we hoorden de, uh, de bekendmaking net. Dat ging een beetje in een, een soort Engels-Frans... Uh, hallo, uh, hallo. Ja. Jeroen Falke was dat. Ja, dat is de uh, rechterhand van, uh, van Jozef Blatter. Ja, hij had het over ei. Okay. Uh, <laughs> wat, uh, wat is er precies besloten nu door de, door de FIFA? Nou, er zijn twee systemen getest de uh, afgelopen jaren. Hawkeye en uh, GoalRef. Uh, die systemen werken iets anders. GoalRef zit een chip in de bal. Uh, Hawkeye uh, werkt vooral driedimensionaal, Zoals we kennen van onder andere het uh, tennis. Er wordt er een plaatje gevormd. Waardoor je kunt zien of de uh, bal wel of niet over de lijn is. Nou, die systemen gaan bij, die, uh, bij het WK van clubteams... waarin twee stadions wordt gespeeld, uh, worden gebruikt. Uh, en dan kun je natuurlijk veel beter zien... Uh, of een bal over de lijn is zoals we die zagen bij uh, Oekraïne Engeland. Althans, de schrijf zegt het niet. En ook niet bij Engeland. Duitsland twee jaar geleden op het uh, WK. Voor de duidelijkheid, eh, dat heeft de FIFA, hè, want de IFAP is eigenlijk de FIFA vandaag, ook gezegd. De scheidsrechter blijft in alle tijden de baas.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 maar in ieder geval is het nog niet voldoende, blijkt. Zijn de incidenten, Arno, op het afgelopen EK van doorslaggevend belang geweest? Uh, nee, eigenlijk juist helemaal niet. Althans niet van het EK. Want uh, ik moet misschien even uitleggen. Uh, de FIFA is natuurlijk nog iets anders dan de UEFA. En de FIFA nu, met Blatter voorop, toch niet de, de grootste democraat... heeft nu besloten om, om dit in te voeren. De UEFA met Michel Platini heeft dat nu toe steeds gezegd... dat hij hier helemaal niet aan wil. En ook naar het afgelopen kampioenschap... met alle kritiek op die, die goal van Oekraïne die niet werd goedgekeurd... heeft Platini gezegd, maakt allemaal niet uit. Ik vind het heel vervelend voor Oekraïne, Maar ik ben geen voorstander en ik ben niet van plat om technologie in voetbal te gaan invoeren. Dus we moeten wel even een onderscheid maken. Nog steeds, de FIFA heeft gezegd, we voeren het in. FIFA organiseert maar drie toernooien in, in vier jaar tijd. Uh, die hebben we al eerder genoemd. De UEFA, die het Europees Kampioenschap uh, verzorgt... kan zijn eigen besluiten nemen ten aanzien van zijn eigen toernooien. Het wordt natuurlijk wel interessant om te zien uh, of Platini niet gaat bijdraaien... Ja. Um, um, al met al heeft het heel lang geduurd, hè Arno... want er was al uh, lang een roep om, om dit soort technologie in te zetten. Ja, 66 al hè, Engeland. Ja, uh, je had het al over dinosaurussen... maar nou ja, kun je in het kort nog zeggen waarom het toch zo lang heeft moeten duren? Um, nou, er is enorme angst dat de technologie... de besluiten van de scheidsrechter helemaal gaat overnemen. Uh, dat is de angst van bijvoorbeeld Platini, maar ook wel bij de FIFA. Hè? Daarom hebben ze nu ook gezegd, denk erom. Uh, we staan nu dit toe, maar daar blijft het ook bij. In de toekomst gaan we niet verder dan dit... Dat moeten we natuurlijk nog wel even afwachten. Maar dat hebben ze wel als statement afgegeven. Het is niet zo dat er nu een discussie zich opent over nieuwe hulpmiddelen. Nee, we staan doellijntechnologie toe. Is een bal wel of niet over de lijn? Maar daar stoppen we ook. En we gaan niet verder. Terwijl we natuurlijk veel uh, vernieuwers in voetbal willen dat er veel meer gaat gebeuren. Hè? Dat je bijvoorbeeld als coach ook een uh, hulpmiddel kan aanvragen. als je twijfelt over een bepaalde situatie op het veld. Daarvan hebben ze gezegd dat willen we niet. En de angst is steeds dat er roep komt uit het voetbal. van coaches en van voetballers. om verder te gaan dan, uh, dan dit. Dus oké, okay, dit is een stap. Maar ze hebben heel duidelijk gezegd. Uh, we stoppen uh, na deze stap. En het moest natuurlijk ook wel technisch allemaal uitontwikkeld zijn. Ze ja. hebben behoorlijk veel tijd genomen om Hawkeye en Goalref de kans te geven. om een goed systeem te ontwikkelen. Ja. dat je geen, geen fouten krijgt. Nou, voorlopig uh, blijft het in ieder geval uh, hierbij. Dankjewel, Arno Vermeulen. Dit is de Radio 1 Sportjongen. met Theodora Blekkenhoost en Herman van der Zand. then been Oh, to George Harrison, Jeff Lynne, uh, Bob Dylan, Roy Orbison en Tom Petty, de Traveling Wilburys. Handle with care, 1988 alweer. Ja. Tijd om uh, even een rondje langs de tafel te maken met uh, onze gasten, columnist Peter Middendorp, Binnenhofwatcher en ook sportcolumnist. Nog even terug uh, grijpend op die doellijntechnologie. Goed idee of toch liever de romantiek en de hectiek van zo'n afgekeurde goal? Nou, beide heeft wel wat, hè. Maar ik denk dat het uiteindelijk misschien toch wel een goed idee is om. Uh, het was wel een beetje flagrant uh, tijdens het EK, de laatste. De laatste tijd. Het is wel een beetje sneu. Dus, uh, en zeker met die twee extra mensen op de doellijn die er echt bovenop stonden, die het nog niet konden zien. Dat was wel heel opvallend. Dus misschien is het wel een goed idee. Maar heb je dan, niet, uh, dan mis je toch wel iets om over te schrijven. Hè? Een afgekeurde goal is wel lekkerder dan een klinisch uh, goedgekeurd doelpunt. Met precies op de lijn of over de lijn. Volgens mij zit er ja. veel meer franje aan een. Uh... Ja, dan kun je misschien een beetje nostalgisch terugverlangen naar vroeger, toch? Dat zou ook nog kunnen. Maar het is loog, wel die waar die een beetje... dat we met z'n allen stonden te protesteren. toen de bal achter de lijn verdween. maar hij niet ja. werd goedgekeurd. Krijg je ja. zoiets? Nou ja, een doelpunt is wel heel erg belangrijk, natuurlijk. Dus die moet, als die dan recht is gescoord, dan moet het maar. Maar inderdaad, als, je, uh, als er geen menselijke fouten werden gemaakt. dan viel er echt niets te schrijven. Ja. Maar dat gebeurt nog voldoende, ondanks uh, de technologie, denk ik. Helle ja. Huk is er ook, uh, journaliste bij RTL en RTL RTLZ, ook presentatrice. Jij wilde ook iets zeggen over die technologie? Ja, ik ben heel erg voor. Ik denk als de technologie er zo is dat het, dat het beter wordt, doen toch? En ik, en ik geloof ook helemaal niet dat scheidsrechters dan, uh, dan niks meer te doen hebben. Volgens mij is er nog zoveel te zien op dat veld waar ze dan op kunnen letten... dat ze zich op andere dingen kunnen, kunnen richten. Dus ik zeg uh, doen. Ja. Nou, nou, uh, nou kennen we jou natuurlijk allemaal als het, het, een van de economische gezichten van, van RTL. Vandaag is het nieuws dat de Europese Centrale Bank de rente naar beneden doet. Moeten we allemaal nu geld gaan lenen omdat het zo weinig kost? Nou ja, de, de vraag is uh, dat de rente dat naar beneden is gegaan... dat is uh, wat banken nu mogen lenen bij de Europese Centrale Bank... En ik geloof niet dat jij het gaat merken, Herman. Ik denk niet dat die banken dat aan jou gaan direct gaan, gaan doorberekenen. Dat is toch jammer? Want uh, daar staan ze nog uh, zo zwak voor. Er zijn nog zoveel andere factoren. Onder andere ook uh, je inkomen, hoe je er zelf voor staat. En, uh. Dus nee, ik denk niet dat je dat meteen gaat merken. Dus dat is natuurlijk wel jammer. Om de banken te helpen, eigenlijk. Uh, ja, ze hopen natuurlijk wel een beetje die economie aan te zwengelen. Maar het was eigenlijk maar een heel klein gebaar. Uh, iedereen kijkt nu naar de Europese Centrale Bank. Van, Goh, wil je Spanje helpen? Wil je Italië helpen? Die landen staan in brand, of dus met name Spanje dan eigenlijk. Uh, maar de Europese Centrale Bank zegt, uh, ik hou mijn handen daar even vanaf. Ik laat de crisis nog een beetje erger worden. Hm. Want dan gaan ze wel door met hervormen. Dus uh, ja, de stap is eigenlijk feitelijk, uh, die ze nemen, heel klein. Dus laten ze nog een beetje bungelen. Ja, ja ik denk hm. dat ze nog wel terugkomen de komende maanden, de, de Europese Centrale Bank. Goed, zal ik nog even vermelden dat uh, Steven Rooks, oud wielrenner... zich zometeen bij jullie voegt aan deze tafel. Hij is, uh, hij is nog onderweg en uh, hij komt zometeen hopelijk snel. Ja, en nog een klein sportbericht. Vanavond speelt FC Twente in de eerste ronde van de Europa League. Santa Colonna, je weet wel, uit de Andorra, is de tegenstander in Enschede. FC Twente is in de 28e minuut op een 1-0 voorsprong gekomen... door het doelpunt van nieuweling Robert Schilder. Die kwam over van NAC. En een minuut later maakte diezelfde Schilder de 2-0. Mooi debuut dus voor hem in Twente. Sissend vlees en ook vis, klinkende glazen, veel politici, journalisten en ook nog eens lobbyvolk. Kortom de traditionele jaarlijkse barbecue op het Binnenhof op de laatste dag voor het zomerreces. En het was voor veel Kamerleden ook de laatste keer... omdat ze niet meer op de kandidatenlijst van hun partij staan voor de Tweede Kamerverkiezingen straks in september. Het was dus een barbecue met weemoed in een reportage van verslaggever Wilco Boom. Mevrouw uw laatste barbecue in uw functie van Kamerlid? Dat klopt. Het was met een halfjaartje wel, hè? Het waren me 14 jaren wel. Wat waren de hoogtepunten? Het ultieme hoogtepunt blijft toch de dag dat ik Kamerlid werd in 1998. En mijn beide ouders uh, glimmend van de trots op de publieke tribune zaten. En helemaal uit hun dak gingen, nou ja, voor hun doen, uit hun dak gingen toen uh, Wim Kok uh, naar me toe stapte en samen met mij zo naar ze zwaaide. Ja, dat vond ik, weet je, het, het, zij hadden het niet in hun hoofd kunnen halen toen zij uh, in 1967 naar Nederland migreerde van het Turkse platteland uh, dat in één generatie hun kind uh, in het Nederlands parlement gekozen zou worden. En wat was het dieptepunt? Nou, het, ik, ik denk dat uh, het ergste dieptepunt was de moord op Pinfortuin. Fortuyn. Ik vond dat echt een uh, ommekeer in uh, de Nederlandse politiek. We zijn daar... Uh, ons onschuld kwijtgeraakt. En, en ook een stuk fatsoen. En die is nooit meer teruggekomen. En daar is ook de burgemeester van Zoetermeer, althans de aanstaande burgemeester van Zoetermeer, Charlie Abdrood, vertrekkend VVD-Kamerlid, met de bijnaam Charlie Asfalt. Een beetje weemoedig vandaag, laatste barbecue? Ja, een beetje wel. Ik heb 9,5 jaar geweldig werk mogen doen hier in de Kamer. Het is wel gek dat dit de laatste vergaderdag is, maar het hoort erbij. Wat was wat u betreft nou het absolute hoogtepunt in uw periode hier? Nou, het wel mooiste vond ik toch Mark Rutte op het bordes naast de koningin. VVD, de grootste partij en de premier leven. Want dat geeft aan hoe positief de VVD zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. Onvermijdelijk dan natuurlijk na het hoogtepunt. Wat was het dieptepunt? Het dieptepunt was voor mij een aantal jaar daarvoor toen de gedonder in de partij was. De strijd tussen Rutte en Verdonk. Ja, op zich die strijd, ik vind een democratische strijd geen probleem, maar daarna het gedonder uh, dat die strijd doorging terwijl je weer een team had moeten zijn, dat was voor mij de absolute dieptepunt. En daar is ook voor het laatst Gerk Koopmans, vertrekkend Kamerlid van het CDA. Uh, meneer Koopmans, wat gaat u nu doen? Uh, dat weet ik nog niet zeker, het liefst word ik, uh, blijf ik actief op landelijk niveau als voorzitter of directeur van een branche of belangenorganisatie, daar ben ik goed in. Maar er komt straks misschien wel een regering waar het CDA deel van uitmaakt. In voor een ministerschap of staatssecretariaat? Ja, maar dat, lijkt net zo, dat, dat, dat is net zo interessant om daarover te speculeren als het kopen van een staatsland. De uitkomst is ongewis. Precies, en de kans dat het niks wordt, is het allergrootste. Je wordt nog sneller getroffen door de bliksem. Ja, zo is het. Meneer Oudshorn, u bent de opper. vlees. Wakker hier, mag ik dat zo zeggen? Nou, ik heb in ieder geval de culinaire invulling... jaarlijks te verzorgen voor dit evenement. Ja. Ja. Strak in het kokspak, koksmuts op. Uh, is het een dankbaar publiek? Uh, ja, het is ook juist omdat het, de sfeer zo gewoon normaal is. Wat je dus eigenlijk niet verwacht van de Kamerleden... is het toch altijd heel bijzonder... de laatste werklunch die aangeboden wordt door de sector... om dat met hun te delen, ja. En u zegt dat verwacht je eigenlijk niet, hoezo niet? Nou ja, als je dan toch zo eens thuis zit voor de tv en je ziet dan ook de, de, de debatten en hetgeen wat voor zorgen ze dan ook hebben. En dat ze dan eigenlijk toch een heleboel van hun afvalt als ze dus eigenlijk hier gezellig aan de lunch zijn. Het zijn net echte mensen. Ja, absoluut, absoluut. Absoluut. Zonder, zonder, zonder. Den Haag aan het vlees en de vis en de drank en alles. Ja, een lekker barbecue, uh, Peter Middendorp is het wat, die uh, Tweede Kamer barbecue? Nee, dat is helemaal niks. Dat is verschrikkelijk. Het <laughs> is ook al vanmiddag om een uur of twaalf of zo en dat is een uh, vrij kleine ruimte. Ja, het was om een uur of drie geloof ik vandaag. Dat was wat, wat uitgesteld toch? Oké, okay, het voelde altijd als, uh, <laughs> als twaalf. <laughs> uur. Goed. Maar in ieder geval, daar zie je heel verschrikkelijk veel mensen in pak pakken. Uh, uh, die stokjes uh, varkensvlees te zuigen en het is een uh, enorme hitte en mensen continu aan het duwen. En, te manoeuvreren, om te proberen om bij een belangrijker iemand te komen. <coughs> en verderop buiten heb je dan de, de, de vega-barbecue... Uh, voor de mensen die tegen, uh, tegen uh, de kiloknallers en zo zijn. En daar staan mensen weer, ja, daar dat, dat voel je, je natuurlijk ook niet helemaal thuis. Dus ik heb me eigenlijk nooit op een van die twee barbecues heb gedacht... van, dat is nou precies voor mij. Maar geweldige onderwerpen voor een column. Nou, ik heb wel eens een leuke, tenminste een, een anekdote in een column verwerkt. Want uh, de dierenpartij is natuurlijk nog niet zo heel lang in het uh, parlement. En die hadden hun uh, uh, bureautjes gekregen precies boven de... Boven de, de barbecues waar die kilo's en kilo's goedkoop vlees staan te walmen. En het is natuurlijk altijd mooi weer, dus dat is zo'n binnenplaatsje en dat walmde allemaal. Ja. En dat boven. vonden ze natuurlijk echt vernederend en vervelend. Toen hebben ze het jaar erop hebben ze zich voorbereid, hebben ze geluiden uit de dierenindustrie, de bio-industrie opgenomen, de kermende varkentjes en zo. En toen de, die barbecue begon, hebben ze de boksen in de, in de ramen gezet en keihard aan. Dus dat, nou ja, er stonden altijd die lobbyisten uh, onder dat uh, uh, varkensgeschreeuw. dat kwam. Ja, een mannenbarbecue eigenlijk is het daar. Het is een mannenbarbecue. Dit is de Radio 1 Sportzomer Over de grens. Iedere avond hoor je in over de grens verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond aandacht voor Turkije en Mexico. Astrid van Dam woont in Mexico. Goedenavond. Uh, goede, goedenavond voor jullie inderdaad. Ja, voor jou niet echt. Maar. Enrique oh, en <laughs> en Peña Nieto, dat is de nieuwe president van Mexico. Maar er zijn ook verhalen over omkoping, dubbele stemmen, ongetelde stemmen. Ja, ze houden allemaal maar aan. Is er gefraudeerd? Uh, nou, dat is natuurlijk nu inderdaad het, uh, het nieuwsitem bij uitstek hier in, uh, in Mexico. Men gaat er vanuit van wel. Uh, er zijn inderdaad, zoals je zegt, dubbele stemmen gevonden. Er zijn uh, doosjes gevonden waarbij de stemmen verbrand uh, zijn. Dus helemaal weggemoffeld van uiteraard andere partijen. Uh, maar niet alleen dat. Eigenlijk het grote probleem is meer dat uh, ja, de mensen omgekocht zijn om, om uh, voor de partij te stemmen. Maar dat mag toch? Eh, ze mogen inderdaad officieel cadeaus geven, hier in Mexico, aan de stemmers. Zolang het in ieder geval niet het, uh, het budget overschrijdt wat een partij mag besteden aan hun campagne. Eh, Zei je dat hier het budget uh, ja, ver overschreven is. En uh, ja, dit, in dit geval ook echt de, de goedkaarten van supermarkten zijn gegeven. Et cetera, en Zelfs hele bankrekeningen. Hoe groot is dat budget dan, denk ik? Het uh, budget is uh, iets van, uh, ik meen het herinneren, 270 miljoen Mexicaanse peso. Uh, men gaat er vanuit dat het ongeveer uh, drie of misschien wel viervoudige keer overschreden is. Ah, hij heeft goed zijn best gedaan dus in ieder geval. Inderdaad, ja. Wat is het voor een man? Uh, hij is uh, de voormalige gouverneur van de staat uh, Mexico. Het is een, uh, een vrij jonge uh, kandidaat, hij uh, is 45 jaar... Hij ziet er goed uit. Uh, hij heeft altijd zijn haren uh, in, uh, in model met een, uh, met een likje gel, om het zo maar te zeggen. En hij is getrouwd met een zeer uh, bekende uh, Mexicaanse soapster, een actrice. Wat zijn glittert glitterpresident een beetje. Inderdaad, ja. Hij is ook misschien waarschijnlijk de enige president... waarvan uh, de afbeelding van zijn vrouw in bijna elke garage hangt bij de, bij de monteurs. Ja, de vraag is of hij daar blij mee moet zijn natuurlijk. Inderdaad. <laughs> Andrés Lopez Obrador, die verloor. Um, ja, gaat hij nog iets doen? Want uh, de verhalen die je vertelt over omkoping lijken vrij duidelijk. Ja, er zijn uh, vier partijen eigenlijk uh, kandidaten geweest... waarvan de sterkste opponent van Peña Nieto, inderdaad Lopez Obrador, was... van de PRD-partij, de linkse partij... Uh, hij heeft uh, net als overigens zes jaar geleden gevraagd om een hertelling van de stemmen. Uh, dat is op dit moment uh, aan de gang. En uh, zelfs op dit moment dat we nu aan de telefoon zitten, zijn er in het land vrijwel overal protesten uh, tegen de uitslag van, uh, van de verkiezingen. Niet zozeer uh, van de partij zelf, van de oppositiepartij, maar eigenlijk meer van de mensen die tegen Peñoneto zijn. En haalt het nog iets uit, denk je? Eh, het is moeilijk om te zeggen, eh, bewijzen zijn geleverd eigenlijk van fraude, van, van omkoping. Eh, maar goed, de keuze is in feite gemaakt. Het zal heel moeilijk worden om, eh, ja, om die keuze ongedaan te maken. Astrid van Dam in uh, Mexico, dankjewel. Ja, we gewoon over naar Turkije naar uh, Birgit Ingenhoes. Uh, gemoederen in Turkije nog steeds zeer verhit over het neergeschoten Turkse gevechtsvliegtuig Syriërs uh, hebben dat gedaan. Goedenavond Birgit. Goedenavond. Ja, wat schrijven de Turkse kranten nu nog over die zaak? Oh joh, het staat er nog steeds bol van. Maar ze zijn wel heel selectief hoor in wat ze publiceren. Want Erdogan heeft de, de, de touwtje stevig in handen wat sommige kranten betreft. Uh, aan de ene kant schrijft men dus uh, dat men de, de piloot heeft gevonden van het neergehaalde vliegtuig. Um, en dat nu zelfs de Nautilus, uh, die ook de Titanic heeft gevonden, uh, wordt ingeschakeld om die uh, piloten naar boven te halen. Aan de andere kant uh, heeft bijvoorbeeld uh, premier, of, uh, president Assad van Syrië heeft een, uh, een exclusief interview gegeven aan de Republikeinse krant. En die is dus aan de de oppositiekrant eigenlijk van Erdogan, een Turkse krant. En uh, dat is nog niet eens uh, uh, overgenomen door andere uh, media... Want uh, dat heeft Erdogan blijkbaar uh, verboden om die dag te publiceren. En hij heeft gereageerd via zijn uh, buitenlandse zakenminister. En die heeft het afgedaan als allemaal één grote pot leugens. Ja. Dus het uh, is <laughs> dus weer lekker, het is dus weer het bij je. Maar hoe zit hoe het met die kranten? Dan kun je die wel geloven? Uh, nou, het kan te behoren objectief te zijn, maar dat is hier dus uh, verre van. Uh, bijvoorbeeld, Erdogan heeft een schoonzoon die bijvoorbeeld ATV, uh, dat is uh, een kanaal, een televisiekanaal heeft, een heel goed bekeken televisiekanaal. Voor de rest uh, is er een hele grote vete geweest tussen de Dohan Holding... die een aantal kranten en televisiezenders bezit en Erdogan. Want ze schreven een paar jaar geleden nare dingen over Erdogan. Waardoor Erdogan meteen wraak nam door te zeggen... als jullie zo beginnen, dan weet ik het ook nog wel. Want jullie wilden het groot stuk land aan de bosklus van bestemmingsplan uh, veranderen. Want het is nou bos en ze wilden dat uh, residentieel maken. Of van die office powers. En uh, daar hebben ze heel wat uh, mensen voor omgekocht. Ja. Dus uh, ja, eigenlijk is het een soort impasse geworden. Ze laten elkaar een beetje met rust. Maar nu merk je wel weer dat de doan holding nog in de greep is van, uh, van Erdogan. Want ze hebben niets gepubliceerd over dat interview. Ja. Uh, nou was vandaag weer het nieuws dat er opnieuw hoge Syrische officieren zijn gevlucht vanuit uh, Syrië-Turkije uh, in. Er zijn al tienduizenden Syrische vluchtelingen aangekomen. Hoe worden zij opgevangen? Uh, ze worden in tentenkampen opgevangen, maar zover ik weet hebben Turken een hart van goud en uh, ik heb ook een vriendin gehad die in het oosten van Turkije uh, gewoon bij wildvreemden uh, heeft geslapen die zelfs, uh, zelfs slachtoffer waren van uh, toen de, de bombardering van vermeende van, van, van PKK'ers, maar dat, waren, dat was niet zo. In ieder geval zijn ze ingegaan gegaan en zijn ze met open ontvangen. En, er is een wildvreemde voor die mensen, dus ik neem aan dat de Syriërs die uh, gevlucht zijn, dat die uh, ook hier met opa armen ontvangen worden. De okay. Turken hebben een onbegrensde gastvrijheid. Mm, Oké, okay. dankjewel. je nieuws <laughs> vanuit Turkije. Graag gedaan. En hier is Mark Visser met de hoofdpunten van het nieuws. Minister Hillen wil nog niet stoppen met de JSF. Hij heeft de Tweede Kamer beloofd dat een onafhankelijk bureau de komende maanden informatie gaat verzamelen over het aantal banen dat de ontwikkeling van de JSF oplevert. Een besluit over de koop van JSF-toestellen moet dan door een volgend kabinet worden genomen, zegt Hillen.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 In Italië zijn honderd tekeningen gevonden die naar alle waarschijnlijkheid zijn gemaakt... door de Italiaanse schilder Caravaggio. Ze zouden zijn gemaakt tussen 1584 en 1588 toen Caravaggio leerling was. De Nederlandse Caravaggio-kenner Treffers... die betwijfelt echter of de werken echt van Caravaggio zijn. Volgens hem is het moeilijk de echtheid vast te stellen... omdat onbekend is in welke stijl Caravaggio in zijn jonge jaren werkte. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Onze vrienden van de avond: Hella Huuk, Peter Middendorp en uh, Steven Rooks. Hij is onderweg. Het toerpeloton rouwt om de onverwachte dood van Rob Goris. Eerst naar Ed van der Bent, naar Aken, het CHIO. Ja, waar we de derde Nederlandse start hebben gehad. Harry Smolders. Met uh, Excuse Walnoet well, de Muze. Een Belgisch warmbloedpaard. En uh, hij nam eerder al deel met het uh, paard Regina in Rome. Waar hij uh, twee keer een springfout had in zijn beide omlopen. En hij maakt op de sprong. spronghindernis 10. Dat is een okser. Een okser moet je je voorstellen is een hoogbreedte sprong. Met een deel aan de voorzijde. En dan een, een open gedeelte. En daarachter nog weer een deel. Dan, uh, niet te vergelijken met een stijlsprong. Waarbij je alleen maar delen boven elkaar hebt. Dat is een enkelvoudige sprong. Maar dit is al moet het paard zich ook nog strekken. En nou, maakte het paard een, een fout. En dat was dus dezelfde als Mark Houtzager Dat gaf voorlopig vier strafpunten. Over zo'n kleine tien minuten het laatste starten voor Nederland. Nederland overigens titelverdediger hier van vorig jaar. Toen wonnen we voor de derde keer in de geschiedenis van deze prestigieuze wedstrijd sinds 1929. Eerder deden we dat in 1991 en in 1997. Voorlopig zijn de beste papieren voor Duitsland en Frankrijk. Ja, we houden uh, stand bij ook... Uh... In Enschede van de wedstrijd die FC Twente speelt tegen Santa Colomba uit Andorra. Het is daar rust in de eerste ronde van de Europa League. Twee doelpunten heeft Robert Schilder gemaakt, debutant voor FC Twente. En de stand is dus in Enschede 2 No. In de wielerwereld is geschokt gereageerd op de onverwachte dood... van de Belgische wielrenner Rob Gores. Hij overleed vannacht aan een hartstilstand. Gisteravond was Gores nog de gast bij het VRT-programma Vive Le Velo. En ook daarom is zijn dood voor veel van zijn collega's nauwelijks te bevatten. We wilde het uh, niet aanvaarden, Ik kreeg het ook nergens bevestigd of zo. Uh, het was ja, voorlopig alleen maar geruchten. Toen ja, tot ik dan, uh, op, op internet las uh, dat het effectief zo was. Uh, dus, uh, ja... Tekort, hè? Een vrolijke vriendelijke jongen, constant. Altijd lachen, altijd plezier. En uh, als hij dan plots uh, overlijdt, dat is het toch wel heel zwaar. Rob Gorus nam niet deel aan de Tour de France, maar was wel in Frankrijk. In zijn hotelkamer werd hij getroffen door een hartaanval. Gorus had geen medische problemen. Zijn ploegleider, Lucien van Impe is dan ook geschokt. Hij heeft nooit uh, iets gezegd van klachten als uh, profiel. ze wordt regelmatig gecontroleerd. En een verplichte en nooit ergens iets uh, dat ik zou weten dat er uh, ontdekt zou geweest zijn. Een klacht aan zijn hart of iets. Op Twitter regent het ondertussen steunbetuigingen aan de vriendin en de familie van Rob Gorus. Renners, supporters en ook sportjournalisten. Dit hadden ze niet verwacht van de jongen die gisteren nog samen met zijn vriendin op televisie te zien was. En vertelde over zijn passie voor het wielrennen en over zijn trainingsschema. Ik train enorm graag en ik train enorm veel. wist dus dat ik nu drie dagen naar hier kwam. Nu heb ik oh, verleden, verleden donderdag heb ik nog 205 kilometer. En, oh, elke dag rond de 200 kilometer getend. Behalve nu, nu gisteren heb ik wat minder gedaan. En dan ben ik wel een half acht vertrokken. S morgens. En ik doe dat heel graag. En, ja. Rob Goris is 30 jaar geworden. Een bijdrage was dat van Joris van Poppel over de onverwachte dood van Rob Goris. Ja, inmiddels aangeschoven hier is uh, oud-profielrenner Steven Rooks. Elf keer uh, de tour. Ik ken het peloton van Binnen en van Buiten. Heb jij in jouw jaren zoiets meegemaakt? Zo'n plotselinge dood van een jonge renner? Uh, wel van ja, Bert, Bert Oosterbos. Dat was ja. natuurlijk een ex-ploegmaat uh, in die tijd van, uh, van mij en Thierry Rally. Dus, uh, maar die was. Uitgetreden uit de peloton en wou weer terugkeren eigenlijk. Die was al een paar jaar gestopt en had weer, nou goed, toch weer de kriebels gekregen. Was Jong gestopt en kreeg toch weer de ambitie. En, nou, wat de Jong al zei, die trainde ook als een gek om zeg maar, weer prof te kunnen worden. En, uh, succes na succes. Uh, ja, S'nachts in één keer uh, stopte Rikketik ermee en dat was afgelopen. En, ja, dan hoor je dat nieuws natuurlijk ook... En, ik heb ook vaak met hem getraind wel bij hem thuis uh, ge, uh, gelegen. Dus dat is natuurlijk een hele gekke gewaarwording. Uh, met, uh, met de inspanning die je zelf ook elke dag levert. Want ik hoor hem zeggen 200 kilometer, 200 kilometer. Ja, in, in bepaalde periodes deed ik ook niks anders. Ja. En uh, verwacht je ook dat het lichaam dan ook voldoende hersteld is... om de volgende dag uh, misschien een kleinere training te doen... of, of een langere training. Maar ja, je gaat er niet vanuit. En zeker niet als iemand uh, nog in een tv-programma zit... Dan is dat eigenlijk onvoorstelbaar. Je denkt eigenlijk meteen van hij heeft zich uh, misschien over de kop gereden... of, of fysiek uitgeput. Ja, je, nou, ik, ik, het ik wel, denk dat het gewoon aangepunt. weet niet zeker ik, natuurlijk. Maar. Mijn gevoel zegt dat dus ja, aangeboren. Het is meer zoiets van uh, vroeg of laat uh, komt er zoiets uit... en misschien helpt de, uh, is de sport daar uiteindelijk een, een debit aan... door de harde arbeid die je moet verrichten. En, uh, en, en daardoor misschien uh, het eerder uit het lijf komt. Ik, ik ben geen cardioloog natuurlijk, maar... Ja. Ik bedoel, uh, het is niet de sport die daardoor, uh, zeg maar. Uh, de, uh, de, de sport niet, uh, ge, uh, zeg maar, zuiver uh, en gezond is. He, Peter Middendorf? Ja, het, het valt. Wel, uh, zie je ook een uh, overeenkomst tussen. Er is een paar weken geleden, of misschien wel twee maanden geleden. Was er een jonge uh, Scandinavische zwemmer. Olympische zwemmer. In Amerika in een hotel overleden. Van dezelfde leeftijd, misschien iets jonger. En in het voetbal maak je het ook wel vaak mee. Klopt, ja. Was dat vroeger ook zo, twintig jaar geleden of zo? Ja, dat nou, het, er is natuurlijk veel meer media. Dus uh, de reacties en de snelheid dat iets in het nieuws komt... is natuurlijk veel veel malen sterker dan 20, 25 jaar geleden. Maar je komt net het ook gelijk gewoon hè? Het gebeurt en je ziet het ook in het voetballen staan ze op het veld. Er zijn. is dus pas natuurlijk ook nog uh, uh, in Italië gebeurd, 25 jaar. En die valt, uh, valt om en het is ook afgelopen bij spreken. Dus het is ook een atleet, wordt ook getest. Uh, allerlei fronten. allerlei Ja, dus. want aangeboren hartafwijkingen, komen die niet naar voren in een test? En blijkbaar niet. nee. nee. Hoe, hoe, hoe reageert zo'n peloton? Want het zijn natuurlijk allemaal lui die... Uh, we zagen ze vandaag weer elkaar uh, uit het wiel duwen... en uh, misschien wel kopstoten tegen elkaar geven. Maar op zo'n moment, uh, er is een sterfgeval. Is het dan een hechte familie? Of, of nou, blijven er sp... toch wel verschillende bloedgroepen? Ja, in de, in de start zal er wel over gesproken zijn. Er is natuurlijk een kopgroep ontstaan. Daarna is het peloton vrij rustig. Dus dan zijn er gesprekken genoeg gevoerd. Uh, en zeker met, uh, met een soort... Ja, verontwaardiging van uh, hey, plotseling. Hoe kan dat? Hè? Uh, stel je voor, maar op het moment dat het spel weer in gang getrokken wordt... ja, dan denk je niet meer na. Dan ga je echt voor uh, ja, het succes op dat moment voor jezelf of uh, voor je ploegmaat Moest het hem, ja misschien ook angst? Hè? Dat, dat, dat er toch een soort angst ook wel ligt om de hoek om kijken Van dat die jongens misschien nog eens drie keer nadenken van god. Uh, wie weet? Ja, nee, misschien wel. Maar aan de andere kant uh, ja, ben je ook van je eigen gevoel overtuigd dat, uh, dat je zeg maar een test hebt ondergaan en dat je je prima voelt. En ik, heb, uh, ik uh, geef uh, redelijk veel clinics de laatste jaren, daar ben ik al echt jaren mee, uh, mee bezig. En in 2002 heb ik ook een mountainbike activiteit gedaan en uh, toen stond er ook een meneer uh, bij mij uh, voor mijn gezichtsveld. En daar sprak ik mee, ik was enthousiast, niks aan te zien voor mijn gevoel en, uh, Rijdt, uh, we hebben eerst nog een rondje ingereden om, om, omdat, ik, omdat ik wist dat het parcours erg zwaar was. Ik dacht, we gaan eerst een stukje inrijden. Ze hebben een half uur uh, ingereden en ineens uh, ja, gaan we het parcours op. En uh, ze worden losgelaten en, uh, en vijf minuten later ligt er iemand op de grond. En ik, rijd, ik loop er naartoe naar en hij had nog vier keer en is dood. 48 jaar. En je ziet het niet. Je ziet op dat moment niks en, ieder, en iemand is enthousiast. En, uh, en, en de volgende moment ligt iemand in je armen. Dat is natuurlijk heel vreemd. Peter Middendorp, jij uh, ja, hoorde je wel. Je bent hier uh, vooral ook in je hoedanigheid als uh, Binnenhofwatcher. Ja. Het zijn de laatste loodjes hè, vandaag. We worden al uh, de barbecue die we daar hebben gestoken. Uh, in de Kamer zijn ze bezig met de laatste amendementen en moties. Uh, de volgende keer dat de Kamer bij elkaar komt, is het waarschijnlijk uh, pas na de verkiezingen. Denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, en dan zitten er allemaal nieuwe. Kamerleden in. Um, heb je daar zin in? Of, uh, of zijn er dus... een paar ouderen die eruit gaan... Uh, <laughs> die je eigenlijk liever wel zou houden voor je koos? Gewoon schip. <laughs> nee, nee. Ja, um, uh, nou, ik ben op zich wel benieuwd wat de uitslag zou worden. Maar dat er, mensen, dat er wat mensen uitgaan en wat nieuwe mensen bijkomen... Dat maakt voor mij niet zoveel uit. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb drie jaar... Um, drieënhalf echt op het binnenhof gewoond. En dan ik aan de Lange Poten. Daar was ik elke dag. En het laatste jaar... Um, uh, ben ik een beetje aan het afbouwen. Dus uh, van één keer in de week, de laatste maanden ben ik er niet meer geweest ook. Waarom maar niet? Ik... Nou ja, op een zeker moment dan... Uh... Ja, dan moet je even wat nieuwe dingen zien om... Uh... Ja, je, je, ja, op een gegeven moment ken je ook iedereen. Het, is, het, is eigenlijk, het lijkt een hele grote onoverzichtelijke wereld... maar dat, het is het natuurlijk helemaal niet. Er zijn betrekkelijk weinig mensen. En, uh... Je wilde wat meer afstand of zo? Ja, ik wilde wat meer afstand want ik vond het gewoon niet meer leuk om daar elke dag te zijn. Daar, kwam het ook, daar had het ook mee te maken. Maar niet leuk vanwege bijvoorbeeld de Kamerleden... of vanwege de dingen die in de Kamer gebeurden? Nou, ik denk een combinatie ook. Uh, ik vind het niet, een, uh, ik vind het niet uh, een leuke wereld, zal ik maar zeggen. Het is niet per se dat je denkt van, hé, gezellig, of prettig. Ik ga uh, fijne mensen of wat, ze gaan fijn met elkaar om. Of, uh... Maar je gaat toch wel iemand missen hè, van de, de figuren die nu afzwaaien? Ik zag je wel breed glimlachen lachen bij Charlie Uptrout. Dus dan dacht ik, nou, is dat Peter die wel een beetje mis? Ja, ik weet niet. Nee, totaal niet. Nee, nee, dat, uh, nee dat vind ik geen uh, goede politicus. Ik heb een paar keer gezien uh, huilend bij het afscheid van Rita Verdonk. Of, uh, of laatst was hij weer in het nieuws en zei hij van, uh, al het geld voor ontwikkelingssamenwerking moet ten goede komen aan de Nederlandse automobilist. Nou ja, dan, uh, dan ben je of niet goed bij je hoofd, of je lult gewoon expres. Dus daar, die zal ik niet missen. Ja. Maar wat trekt jou dan toch aan die politiek... als je zegt van ja, ik vind het eigenlijk ook uh, geen prettige mensen? Wat is dan toch dat je... Ja, ja, kijk, als schrijver zoek je natuurlijk wel een klein beetje het ongemak op. Maar wat mij heel erg trekt aan het binnenhof, zijn er een paar duizend mensen... die elke dag op een betrekkelijk uh, klein stuk, een paar vierkante kilometer... Uh, samenkomen en ze willen allemaal iets. Nou, dat is het, uh, de basis van elk verhaal: van, van, van Donald Duck tot en met de Bijbel en een de, de roman of een uh, Hollywoodfilm. Uh, er moet iemand, een hoofdpersoon zijn die naar nou, iets streeft, en het mislukt altijd tenminste. Uh, in die, va die variaties van mislukking of van aanverrechtse effecten en zo, daar zit het verhaal. Hm. En dat is, dat, daarom is het Binnenhof een goudmijn. Het is natuurlijk ook belangrijk en zo wat er allemaal gebeurt in de politiek, maar dat is het, het meest aantrekkelijke. Dan is de PVV wellicht op dit moment ook een zeer grote goudmijn. Nou ja, met, met de PVV vind ik het nooit zo geestig of zo. Dat is meer. Uh, dat is een beetje hard ook. En. Uh, Afgezien van Hero Brinkman, zeker in het begin, met wie ik nog wel eens. daar kon je nog wel een, een biertje mee drinken en ook uh, gezellig. Uh, krijg je ook helemaal geen contact met die mensen. Is Wilden zijn grip een beetje aan het verliezen? Op de partij? Nou ja, dat denk je af en toe hè. Ik weet niet of die zijn grip verliest. Nou, in zekere zin wel, omdat er nu een paar uh, uitvallen. en er gebeuren ook, er komen rare dingen. Ik bedoel, in Limburg is het mislukt, de coalitie. Nu, deze twee mensen die een uh, rare kamikaze-actie op die persconferentie. Uh, en er gebeuren wel vreemde dingen, dingen, dingen die je niet goed kan begrijpen. Maar uh, hij komt gewoon, uh, hij laat zich geïnterviewd, Veel dus is laatst geïnterviewd door Huis. Hij zegt 35 keer, en ik overdrijf niet, uh, die mensen die, uh, doen raar omdat ze een, een lage plek vrezen. En de volgende dag worden de mensen gevraagd door één vandaag: uh, wie van de twee heeft gelijk? Of de, de, de dissident? of de maar dat is die middag, diezelfde dag werd het al gevraagd. Ja. ja. ja. Nou ja, in ieder geval, uh, ze vonden het niet erg. Wilders, ja. Goed van Wilders, nou ja. Maar, uh, die man heeft iets wat... Uh, wat ja. Ja. ja, wat? <laughs> nee, ik kan het niet onder woorden brengen. <laughs> wat, die man heeft iets... Uh, je, je zag deze mensen die opstapten ook. Ze vertelden iets over... Uh, hun leider. Ja, maar, hun leider. Hun leider. Een soort koning. Had er volgens mij had er dus ook een mythische naam ervoor. Die ik even, nou, die is maar ontschoten. Maar uh, een soort stralende figuur. Ja, hij was van zijn sokkel uh, gelazerd. Dat, ja. dat zeiden ze, ja. Want, wat, wat, ja. Wat heb jij meegemaakt met, met uh, leden van de PVV-fractie? Dat... Ja, uh, wat heb ik meegemaakt? Want je zegt, je kon met de heer Obringman, kon je nog wel een biertje drinken. Hij, ja, en met hij heer... ook met jou. Ja. Maar, ja. Her, maar, maar verder... Nou, verder krijg je ze niet zoveel mee. Mogen ze ook geen contact met media of überhaupt niet met andere mensen. Ze mogen, ze mogen alleen doorlopen. Ze moeten zo snel mogelijk van die beveiligde ruimtes... waar ze achter gewapend glas zitten... Gaan ze in, uh, op het moment dat ze naar een vergadering moeten... gaan ze gewoon naar een rechte lijn. En als er veel pers staat, nemen ze een omweggetje. Maar je hebt uh, wel ze wel geprobeerd te spreken, ik. natuurlijk. Ja. Nee, nee, nee, nee. Maar dat doe ik, nee. <lacht> maar dat doe ik bij niemand. Hoor. Ik ben columnist, dus dan ga ik niet... Uh, ik praat wel met mensen als ik ze tegenkom, maar ik ga niet... Uh, en met Hero, dan uh, kon ik een tijdje wel goed mee opschieten. Was altijd zo. al een zekere spanning rond die man. Gaat hij uh, doorslaan of blijft hij vrolijk. Hij bleef altijd zo'n beetje op die grens. Dat vond ik altijd gezellig. Maar uh, nee, met anderen ma maken ze geen contact. En ik heb het trouwens in. in uh... Ze mogen wel eens dus interviews geven, want het is volgens mij heel erg gestroomlijnd. Heb jij wel eens mensen van de PVV geïnterviewd? Ja, een paar weken geleden nog, uh, Richard de Moes. Ja. Ja. Maar volgens mij is het inderdaad wel heel erg gestuurd. Maar hoe ging dat? dat? Dat interview moest je dat bijvoorbeeld in drie fout aanvragen of ging dat vrij gemakkelijk? Nee, dat, nou, het, het, het, je hebt helemaal gelijk. Het is niet makkelijk en ook heel vaak krijg je geen antwoord. Of, zeker als het de PVV niet wel gevallig is, dan uh, zeggen ze nee, dank je, we geven geen, uh, geen commentaar. Um, nou, dit was een verhaal over de Olympische Spelen 2028, wat we bij RTL heel goed volgen. En uh, de PVV die wil niet dat wij daar ons kandidaat voor stellen. Um, dus daar hebben ze dan wel een belang bij om ja, de boodschap iets... ja, te Ja, Dat is ook zo, dat is absoluut waar. Maar het is dus niet zo dat je ze niet te spreken krijgt. Maar het is wel, het is wel heel anders dan bij de andere partijen, die veel benaderbaar zijn. En ja, waarmee nou, je echt kan voor... twitteren en uh, he, ze, ze sturen nog een bericht terug. Dat is bij de PVV inderdaad uh, niet in vragen, inderdaad. De persvoorlichter van de PVV die geeft haar telefoonnummer niet aan, aan journalisten. Nou, ik vind dat wel een sprekend voorbeeld. Van, uh, en die mag daar ook helemaal geen beslissing over nemen. Maar het is natuurlijk inderdaad fascinerend dat de fractie dat partijprogramma gewoon even tien minuten kan inkijken. Dat, ja, het is echt morgen komt dan de, de kieslijst uh, intern. En dan zaterdag ja. uh, komt hij naar buiten. Maar goed, dan, dan is de Kamer al met recess. Denk je dat, die, dat de Tweede Kamer uh, tevreden uh, vakantie kan vieren? Uh, nou, dat is wel een moeilijke vraag. Uh, uh, ik hoop het. Ik, ik vind, ik vind zelf het zelf van niet, eigenlijk. Ja. Ik vind het wel een paar waardeloze jaren die we tot nu toe hebben... de afgelopen jaar anderhalf, twee, nou, zeg maar twee jaar. Een echt waardeloze toestand. Uh, ik denk niet dat er iemand trots is. Uh. Wat heeft je het meest, meest uh, uh, geïrriteerd? Nou, wat me, waar ik me echt wel een beetje aan kan ergeren... is dat er, uh, uh, dat er geen geschiedenis is. Dus het kabinet valt met een gigantische klap. En dat is toch eigenlijk heel erg zou je kunnen zeggen. Uh, het is ook een enorme mislukking. Het, is een van de grootste, het kabinet Rutte is een van de grootste mislukkingen... uit de parlementaire geschiedenis. En uh, vijf minuten na de val van het kabinet... bestaat die val van het kabinet niet meer. Het is ook crisistijd. Het gaat eigenlijk best wel hartstikke slecht. Het is niet uitgesloten dat het nog straks veel slechter gaat. Maar daar weet jij vast veel meer over... Uh, en de volgende dag bestaat dat niet meer. Uh, Rutte die, uh, houdt zich ook niet beschikbaar voor interviews. Hij wil, want hij wil pas de campagne beginnen op 25 augustus. Dan is er een VVD-congres en dan gaat hij, laat hij zich zien. Dus je kunt hem niet ondervragen. Die persconferenties stellen niks voor. En, en hij kan gewoon lachend uh, door het leven gaan. Want uh, die mislukking bestaat niet meer. Mis je een bepaalde mate van verantwoordelijkheid? Ja, daar moet je verantwoording over afleggen. Als je een trainer hebt en die verliest drie wedstrijden op een EK, is hij weg. Ook al is het een sympathieke man die vorig jaar nog een prijs kreeg voor communicatie. Weg met die man. Of nou, niet met die man, maar in die functie. Daar zijn we wel harder voor eigenlijk. Wij ook. Ja, je zou harder voor de politici moeten zijn. Maar hoe doe, doe je dat? Hoe doe je dat? Ja, uh, ik kan wel roepen van, ik vind dat u weg moet, want u heeft uw werk slecht gedaan... en u heeft mijn belangen niet goed vertegenwoordigd... maar hoe zorg ik dat hij ook echt opstapt... Dat is met de bondscoach natuurlijk ook een groot verhaal, want dat heeft hij uiteindelijk zelf besloten. Maar hoe, hoe kan ik dat, dat bijvoorbeeld afdwingen? Of hoe kan ik beter mijn wens kenbaar maken? Nou, we hebben, dan hebben we betere uh, Kamerleden nodig die, dat, uh, die uh, een premier daarop aanspreken. Maar is hij niet gewoon, moet ik het niet omdraaien, is hij niet gewoon heel slim dat hij ermee wegkomt? Dat hij het nou. zo, zo gedaan krijgt dat, hij, uh, dat het hem uiteindelijk niet zo heel erg wordt aangerekend? De journalistiek was in het begin natuurlijk heel blij met Rutte... dat hij uh, gewoon een goede grap kon maken, goed lachs was... en uh, in ieder geval nog antwoord uh, gaf. Hè? Ja, maar, totdat hij alles weglachte. Ja, ja, en op een gegeven moment... we uh, hebben ja, misschien begin zelf ook een beetje laten lopen... door uh, uh, opgelucht adem te halen dat hij in ieder geval antwoord gaf... nog even afgezien van dat feit of nou, dat antwoord was topte. Of, uh... hoe die journalisten... toen hij premier werd om hem heen, hingen helemaal verliefd. Er was echt een paar weken verliefdheid op het Binnenhof. Ik denk echt, ze staan er gewoon... En dat zijn commentatoren en columnisten en journalisten... Haagse verslaggevers, Rutte staat in het midden... en ze staan er allemaal schooljongetjes omheen. Ja. Nou, om op jouw vraag terug te komen... Uh, nou, dat, die komt, jouw vraag komt waarschijnlijk voort uit, de ment, uit, uit die mentaliteit. Is het niet heel knap wat hij doet? Mm -hmm. Nee, dat is slecht. Hij mislukt gigantisch voor onze ogen en hij loopt lachend door. Het is voor de politiek ook heel slecht. Je moet gewoon verantwoordelijkheid nemen. Nou, wat ik bij alle politieke partijen mis... is echt een, echt een visie waar het gewoon heen moet komen jaren op. op. Gewoon met, met Nederland zelf, maar met Europa. Um, er valt in die zin weinig te kiezen met iemand... die nog net even wat verder kan kijken... dan, uh, dan het volgende debat en de volgende one-liner. Hmm. Ja, dat, we hebben dat wel nodig... Nou, veel kritiek is er ook bijvoorbeeld op, op lijsten zoals uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld, uh, het CDA, vernieuwd aardig. Hè? Veel mensen met ervaring verdwijnen dan. Er zijn meer nie uh, ja, jonge nieuwelingen die er dan op komen te staan. Is het ook niet een lijn die we dan op dat moment niet meer oppikken? Omdat we dus juist inderdaad met onervaren mensen komen. Je hebt juist die ervaren mensen nu nodig. We nou, hebben een combinatie nodig, denk ik. Ik denk dat het ook heel goed is als er uh, mensen de kamer inkomen die. Uh, die niet via dat geëikte pad... Uh, hè, uh, elke keer een kruisje achter hun naam hebben gekregen. Dus het is ook wel goed om daar... Uh, jong, nieuw bloed in, in, in te hebben. Ja, af en toe nog een beetje... een kont tegen de krip gooien, wellicht. Ja, precies. Dus maar ja, ik als heb als kiezer... Al die ik, bedoel, nuven, ik vind, al die vind die regels. het ook enorm moeilijk, want... Uh, ik geef dan dadelijk mijn stem aan een partij... want ik ga dan wel zeker stemmen, want ik vind het ook echt, echt... dat je dat moet doen. Maar wat wordt het dan? Dat wordt dus een of andere... coalitiebrei... waar je denkt, ja, wat, wat wordt dat dan? Dus het is, het is ook zo onoverzichtelijk... Waar je stem uiteindelijk heen gaat. En dat vind ik persoonlijk een beetje frustrerend. De het is ook niet anders, maar ja. in die zin is Amerika wel lekker makkelijk. Gewoon twee partijen klaar. Ja. Ja, ja, misschien wordt de komende weken wat meer duidelijk. Hè, want het verkiezingsgeweld moet eigenlijk nog, uh, nog losbarsten. Is dat meteen morgen als de, als de kamer dicht is? Het verkiezingsgeweld? Nee, nee, nee, ik heb bij de vorige verkiezing gemerkt dat echte geweld pas drie weken van tevoren uh, begint. En nou ja, Rutte, wat ik net zei, die wil pas uh, aan, de, aan de campagne beginnen uh, op 25 augustus. Hm. Um, ja, en, en de journalistiek is niet zo. Die zegt van nee, wij willen 26 of 24 augustus. Die beginnen dan ook op 25 augustus. Ja. Maar wat voor mogelijke coalities zie jij nou voor je? Nou, um, ja, daar vraag je me wat. Nou ja, nou, misschien moet je er even over na. ja. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Missen niet de Radio 1 Sportzomer. Ja.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 Kiwi trying to make it reckon internationally So I Het finale op Wimbledon in het vrouwen-enkelspel gaat tussen Serena Williams en Agnieszka Radwanska. Beide tennisters voltooiden hun halve finale in twee sets. We kijken terug op de dag met Marcella Mesker. Marcella, goedenavond. Goedenavond. Van welke vrouw ben je het meest verrast dat ze in de finale staat? Nou, het is natuurlijk verrassend dat die Poolse Radwanska voor het eerst in de finale van een Grand Slam... en dan nog benen Beno Wimbledon staat. Dat is verrassend. Uh, ze won van uh, Kerber in uh, twee sets. Nou, dat was best ook wel een verrassende halve finaliste. Maar waar ik het meest uh, van onder de indruk ben, is toch wel Serena Williams. En een beetje haar comeback, zouden we het zo mogen noemen. Uh, 30 jaar is Serena Williams... Een grote ster. Um, zij heeft dertien uh, Grand Slams uh, toernooien, heeft ze al uh, naar zich toe getrokken. Maar de laatste twee jaar hebben we weinig van haar gehoord. Het laatste Grand Slam uh, toernooi dat ze won was Wimbledon 2010. En uh, ja, daar is veel gebeurd de afgelopen twee jaar. Ze heeft uh, allerlei problemen met haar voet gehad, operaties de een na de ander. Vorig jaar had ze een longprop, een uh, levensbedreigende situatie in het ziekenhuis beland. En precies een jaar geleden begon ze weer een beetje met spelen. Nou, uh, de laatste drie Grand Slams die ze heeft gespeeld, niet helemaal naar de behoren gegaan. Finale US Open, vierde ronde Australian Open, eerste ronde Roland Garros. Dus er was wel wat aan haar zelfvertrouwen uh, afgegaan. Nou ja, en nu laat ze toch weer zien uh, ja, dat ze een groot kampioen is. En ja, de wijze waarop ze vandaag uh, Victoria Azarenka in de halve finale klopte. Nummer twee van de wereld, uh, Australian Open winnares. Ja, dat, dat, dat was groot. Het was 6-3, 7-6. Ze sloegen 23 of 24 aces. Maar die service is bijna niet terug te krijgen. Dus eigenlijk vrees ik het ergste voor Agnieszka Radwanska aanstaande ja. zaterdag. Want ja, Serena ja, Williams is toch wel huizenhoog favorieten. Ja. Nog even snel kijken naar de mannen. Uh, Marcel en morgen spelen die hun halve finale. Welke partij uh, verwacht je het meest van? Ja, twee fantastische partijen. We krijgen de 27e ontmoeting tussen Federer en Djokovic. Nou zeg het maar, uh, 14-12 staat het voor Federer nog. Ja. Maar ja, in de laatste zes grote finales was het Djokovic. En ze hebben nog nooit tegen elkaar gespeeld op gras. Dus dat wordt natuurlijk super interessant. En als Federer wint, ja, dan die er ja, die andere, ja. En die Murray, wat dacht je daarvan? Ja. Die kan uh, voor het eerst de finale bereiken tegen Joby Fritzonga. Dus ja, wat dat betreft uh, is het uh, morgen een Smellen. prachtig programma. Oké, okay, ja. nou, we gaan het van je horen. Dankjewel, Marcella Mesker. En zometeen gaan we door na negen met de Radio 1 Sportszomer. Tot zo. Deze moet er zeker in.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 Dit is Radio 1.